Te horen. Intussen heeft de Amerikaanse regering opnieuw haar bezorgdheid uitgesproken over de onrust in Turkije. Volgens het Witte Huis mag het recht van betogers op vrije meningsuiting niet worden geschonden. De zeilbroers Hugo en Enrique Klaassen uit Vijfhuizen staan niet meer onder toezicht van jeugdzorg. Het gerechtshof in Amsterdam heeft de ondertoezichtstelling opgeheven. Dat zegt hun advocaat. De hoogbegaafde en dyslectische broers van 14 en 16 begonnen vorig jaar augustus een zeilreis langs Europese landen. Ze kunnen op geen enkele school terecht omdat ze veel begeleiding nodig hebben. De school is tien maanden na hun vertrek nog steeds niet gevonden, ook niet door jeugdzorg, zegt de advocaat. Op dit moment zijn de broers op Mallorca en volgens hun advocaat maken zij het goed. In Japan is de oudste mens ter wereld overleden. Hirumon Kimura is 116 geworden, dat bericht het Duitse persbureau DPA. Dat niet vermeldt wie nu de oudste persoon op aarde is. Kimura werd geboren in 1897 in Kyoto. Hij maakte vier keizers mee en werkte bij de posterijen tot hij in 1965 met pensioen ging. Vijf van zijn zeven kinderen zijn nog in leven. Hij geheim zijn lange leven was volgens Kimura zelf dat hij altijd matig at zonder voorkeuren of aversies, zoals hij zelf zei.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 Vannacht een speciale uitzending van de WNL-nacht. We staan vier uur lang in het teken van Amerikaanse sport. En dat doe ik niet alleen. Ik word vergezeld door de hoofdredacteur van Sport America, Niel Peetzen. Niel, goedendacht. Anne. Een eer om hier te zitten. We volgen de NBA Playoff Finals tussen Miami Heat en San Antonio Spurs. We blikken vooruit op de ijshockeyfinales. En we spreken met heel, heel veel Nederlanders die in Amerika sporten of gesport hebben. En dan zitten we ook nog eens in de studio. Vergezeld door vier mensen. Saman Al-Zahawi, Pieter Horstman, Lennart Bijshuizen, Maarten Koolsloot... Jullie hebben allemaal jullie eigen specialiteit en uh, waar uh, jullie dat willen mogen jullie meepraten over alle onderwerpen. Maar jullie hebben één ding in ieder geval allemaal gemeen en jij ook, Niel. Jullie hebben allemaal een ongekende fascinatie voor de Amerikaanse sporten. Ik begin maar gewoon bij jou, Saman. Waar komt die van jou vandaan? Nee, ik denk dat het is gewoon de Amerikaanse sporten worden op een bepaalde manier beleefd. De passie die erachter zit, ik denk dat dat mij heel erg aanspreekt. Uh, iedereen moet het hier voor zichzelf spreken, maar de Amerikaanse sportbeleving, waar alles op alles wordt gezet om te winnen, waar winnen boven, boven alles staat. Dat spreekt mij enorm aan. En de agressie van Amerika voetbal en de snelheid die erin zit natuurlijk ook uh, niet verkeerd. Uh, Maarten, jij bent uh, Amerikaanse correspondent. Uh, correspondent geweest in Amerika. Ja. Uh, was er eerst de fascinatie voor Amerika uh, of is de fascinatie voor de Amerikaanse sporten? Ik denk dat er niemand is die uh, geloofde dat ik erheen ging voor iets anders dan sport. <laughs> dus uh, dat even snel vooraf. Gezegd. Als kind ben ik meegenomen naar een honkbalveld om te kijken. Ik heb het zelf nooit gespeeld, maar daar meteen door gegrepen, door het Amerikaanse inderdaad. Ja, wat is dat dan groot. Uh, meeslepend, drama, uh, enorme beleving, uh, wat net ook genoemd werd. En uh, ja, dat heeft mij eigenlijk altijd gegrepen. En als correspondent heb ik dan ontzettend veel tijd dan besteed aan die mm. sport. Maar uiteindelijk ben je nog wel een normale correspondent... tussen aanhalingstekens geworden daar volgens mij, ja. toch? Ja, ik heb als excuus nog een boek over verkiezingen geschreven... Ja. Om, uh, om in elk <laughs> geval te laten zien dat ik iets van meende. Van Geloof je mensen daar. het inmiddels? Ja, een klein beetje, maar uh, van de drie boeken gaan er nu twee over honkbal Dus ik ben ja. blij bang dat ik me toch verraden heb ja. Lennart, jij ook hier voornamelijk voor het honkbal. Ja. En maar ook dan weer voor Amerika voetbal. Welke is toch de, de leukste sport om naar te kijken? Uh, Ik bedoel, ja, de leukste sport om naar te kijken moet toch eerlijk zijn. is Amerika voetbal. Er uh, zitten snelheid en de agressie. En dat is, dat is op tv, is dat echt... Er uh, is geen sport mee te vergelijken met Amerika mm. voetbal. Maar yep. in het stadion uh, is baseball toch wel uh, heel uniek. Uh, de sfeer. Uh, lekker in de zomer. Uh, met een hotdog erbij. Lekker sport kijken. Alsof de, alsof de wereld stilstaat. Ja, Pieter zit hier dan nog om een andere sport te vertegenwoordigen. Het Dat basketbal. Klopt. Dat klopt. Ja, dit is de beste tijd natuurlijk. Want het zijn de finales van uh, eigenlijk die hele competitie. Dit is de tijd voor de basketballiefhebber. Ja. En waarom moet je eigenlijk basketbal kijken en niet en merken voetbal? Ja, je moet dan kijken natuurlijk. Maar... Ja, ik wil natuurlijk niet een dolk in de rug steken van mijn collega's. Maar uh, <laughs> ja, basketbal doen, is toch wel... doen, wel doen. <laughs> nee, maar basketbal is natuurlijk voor mij tenminste wel de sport uh, die het snelst gaat. En waar ook de meeste actie in zit... Constant. Bij, bij NFL en bij honkbal heb ik toch vaak het idee dat het vaak stilstaat. Dat ik um, ergens anders naar zit te kijken, naar een reclame vaak, in plaats van naar de sport. En bij basketbal gaat het toch wel iets sneller door voor mijn gevoel. Ja, nu moet ik toch wel eerlijk zeggen dat op het laatst, als ze time-outs gaan gebruiken bij het basketbal... dan zit er ook behoorlijk wat reclame tussen, hoor. Ja, alles heeft zijn nadelen. <laughs> Een nieuw uh, hoofdredacteur Sportamerika.nl. We mogen het één keer noemen volgens mij. Ja. Uh, jij hebt deze mensen ook allemaal ongeveer verenigd in een, uh, in, in een redactie. Waar komt die fascinatie voor jou vandaan? Uh, mijn fascinatie komt vanuit mijn tijd in Amerika. Toen ik daar heb gestudeerd en in uh, Boston in aanraking kwam. Uh, met de Celtics, met de Bruins, met de Red Sox en met de Patriots. Ja. En die passie heb ik daarna meegenomen naar Nederland. Uh, en uiteindelijk Sportamerica opgezet. Ja. En de rest is geschiedenis. Ja, en nu zitten we hier, hè? Ja, want, uh, kan het dat... snel gaan. Ja. Het is, een, het is een nachtprogramma natuurlijk waar, uh, waar de mensen allemaal naar zitten te luisteren. En dat, dat, je moet ook wel echt nachtdieren zijn volgens mij. Hè, om zo een, ja, een, uh, hoeveel uur slaap je gemiddeld op een dag? Nacht? Uh, op een nacht niet zo heel veel. Op een dag uh, redelijk wat. Ja? Uh, ja, er, zijn dagen, er zijn dagen genoeg dat ik inderdaad om vijf uur uh, naar bed ga... omdat ik nog even wat honkbal gekeken heb of uh, nog even een paar uur basketbal. Ja? Ja. Maar dan, dan zijn er zoveel mensen die je voor gek verklaren, Lennon. Ja, en er zijn ook genoeg mensen die mij ochtends vroeg bellen en uh, die gewoon geen gehoor krijgen. Uh, ja, uh, het is niet altijd makkelijk te combineren met werk en studie. Nou, het mooiste is denk ik uh, de, de, de vergaderchats in WhatsApp tegenwoordig. Uh, die gaan 24 uur lang door. En dat komt natuurlijk omdat we met uh, redacteuren over de hele wereld zitten. Maar die blijven dus 24 uur lang gaan. En, uh, ja. dat tekent wel een beetje de passie van de mensen die ervoor schrijven. Ja. En dan Maarten, jij hebt boeken geschreven nu over het honkbal. Uh, vooral het Nederlandse honkbal. Maar je bent ook in Amerika bij die wedstrijden beetje? We gaan er straks dieper op in, maar de mensen moeten toch weten. We denken dat we goed zijn in de honkbal. Ja. We zijn derde geworden van de, van de wereld het laatste. Noor. We zijn een paar jaar ervoor wereldkampioen geworden. Ze dus kunnen het een beetje Nee. Nou ja, dat, dat blijkt wel, denk ik. Hè. We zijn natuurlijk uh, vrij goed. En je ziet nu ook met uh, Jurixson Prova, André Elton Simmons. Uh, talenten die echt tot de allerbeste behoren. Dus niet zomaar mee kunnen doen, maar uh, ja, uh, vermoedelijk uh, sterren gaan worden. of misschien al heel klein beetje zijn. Dat is natuurlijk iets wat uh, ook voor Amerikanen voor zich spreekt. dat we er nu aankomen. Of het dan. Curaçao's of Nederland, dat is voor Amerikanen ook nog eens lastig om dat onderscheid te maken of de connectie. Uh, maar die ziet nu langzamerhand wat meer artikelen daarover verschijnen en iets meer. Het uh, eerder was het bij die World Baseball Classic dat ze wakker werden van hé, hey, er zijn nog meer dan alleen Amerikanen die dit een beetje kunnen. Sterker nog, die luid die we uit het buitenland wel eens bij ons zien als we in een team doen, dan wordt het wat. Uh, dat begrip komt nu meer, er komt wat meer aandacht voor. En uh, daarom zijn we ook zo goed. Omdat maar ook zijn. in Amerika, weten ze in Amerika dat, uh, wie, uh, wie onze sterren zijn? Uh, wie ons, ja, dat begint wel te komen. Kijk, wat Nederland precies is, is wat lastiger. Ik kan me herinneren dat ik uh, een keer bij een gesprek met uh, Derek Jeter stond... en die zei, uh, uh, Curaçao, uh, that's close. En met that's bedoelde hij bij Nederland. Uh, dat is natuurlijk niet helemaal zo. Dus ja, Niet altijd is het begrip precies van, uh, waar houdt het precies bij? Waar komen al die spelers mm. vandaan? Maar ze, ze worden bekender en dat begint ze ook een klein beetje meer te graven... naar de roots en de... En, en dat uit Nederland nee, Je hebt er net wel een naam aangesneden. Er zullen heel veel luisteraars zijn die, die niet precies weten waar we het over hebben. We proberen het zo makkelijk mogelijk uit te leggen. Maar we willen ook een beetje legendes creëren in dit geval. Dert Dieter ja. is volgens mij daar wel een voorbeeld van. Ja, wat is dat voor man? Wat is zijn verhaal? Nou, hij komt uit een gebied wat in zekere zin een beetje lijkt op, uh, op Nederland. Uh, uit uh, de buurt van Kalamazoo in uh, Michigan. Uh, daar hebben ze ook uh, ja, vrij lange winters. Uh, het is daar uh, koud in, in de winter. Het regent daar ook uh, wel aardig wat. Uh, het is in de buurt van Holland. In dit geval Holland in Michigan, een stadje ja. aan Lake Michigan. Uh, waar de mensen zich Dutch noemen. Dus hij is eigenlijk dicht bij de Nederlanders uh, geboren. Gek, gek dat hij dan niet weet waar Curaçao ligt, maar dat terzijde. Uh, speler die uh, ja, altijd echt zo'n typische. Ja, ten eerste een knappe keel. Uh, Met een typisch Amerikaans soort van stad. Die van jongs af aan al ja, gemaakt was om het, om het te worden. Uh, en uh, ja, hoge draft, uh, volgens mij als zes. Ja, ik, zijn vind het, ik vind het heel sympathiek dat je Derek Jeter nu als een sportman probeert neer te zetten. Maar <laughs> Dirk Jeter heeft ook een, tenminste wat ik van die man weet, heeft hij een, een aardige reputatie opgebouwd als vrouwenverslinder. Ja, met het, met de Derek Gieten, de nieuwe. Dat, kent de ja, vrouw? Daar hoort het een beetje. Dat, dat hoort bij het uh, ster zijn in Amerika. Maar hoe, hoe ga, nee, Laten we nog bij Derek Jeter blijven. Ja. Wat, wat is de legende die over hem gaat? Nou, de legende. Nee, het is gewoon een waar, gebeur, waar gebeurt verhaal. <laughs> nou, als jij een nacht hebt doorgebracht bij Derek Jeter, dan. Uh komt er s ochtends een limo voor. En dan uh, krijg je een pakketje mee. Net zoals je in een hotel hebt geslapen. En dan krijg je een pakketje met een uh, baseball van Derek Jeter. En voor mij zit er ook een kaart bij, toch, Maarten? Ja, ja er zitten ja. allerlei gadgets. En zeg. laatst was het dus een verhaal van een meisje in de New York Post. En uh, die had hem dubbel. <laughs> en, uh, nee, ja, en, en, en goed. Daarna houden we op over deze man. Het jaloers maken. Want het, hij heeft ook filmsterren en zangeressen hij heeft uh, en alles. Ja, nou, hij heeft, uh, er was een lijstje gemaakt met uh, de, meest uh, de mooiste, mooiste vragen van Amerika en daar stond hij op één met wie hij allemaal had gehad. Ja, ik, en dat is voor een honkballer. een verhaal beetje en, honkballen. En, en filmsterren ja. doen dan. Uh, wat was Sarasota, Florida. Uh, twee jaar geleden, spring training. Voorbereiding op het seizoen. Uh, de Yankees spelen tegen de Baltimore Orioles. The Orioles op dat moment een slechte ploeg. Dus de Yankees komen langs. Dat is al een circus. Maar ik heb nog nooit zoveel mensen gezien die zich van de wedstrijd afdraaiden... op het moment dat er een blonde dame de tribune afschreet werkelijk. Dat was Cameron Diaz op dat moment, het liefje van Alex Rodriguez. Nou, iedereen van de pers tot aan alle toeschouwers... Ja, dat is gewoon, die, die, die hebben allemaal een stijve nek, weet je wel. Nou, het is ongelooflijk wat die honkballers qua aantrekkingskracht hebben. Want Kate Upton, het model op dit moment in Amerika... die ging vorig jaar nog met uh, Justin Verlander. Als ik het goed heb, ja, Lennart. Klopt. En ja, dan denk ja. je toch, Justin Verlander, weet je, ja. En wat, heeft, is, wat heeft die man dit? Maar wie is dat? Ik wacht nu eigenlijk een beetje op Pieter van der Vorst die nu binnen gaat komen. Ja, ga laatst, we gaan gaan niet. Kaarten, jongens. Jullie <laughs> zitten het allemaal te hebben over, over, over vrouwen. Dat wordt natuurlijk ook bij die aantrekking. Want ik weet, vanavond is dus de playoff finale wedstrijd. Er speelt Tony Parker, een Fransman. Klopt. En ze staan nog iedere wedstrijd met uh, borden van Eva Longoria... achter de basket, omdat hij een relatie ermee had en het uit is gegaan. Dat klopt. Uh, voor de laatste wedstrijd uh, in Miami werden inderdaad foto's van Eva Longoria, de ex van de ster van San Antonio, mm. Tony Parker, werden uitgedeeld. Bekend Die vanaf... werden wel snel weer uh, door de NBA ingezameld, omdat ze toch, dat toch niet helemaal koosje mm. vonden. Maar... Uh, inderdaad. <laughs> ja, van Desperate House. Staat hij op de jeterlist? Want er is er gewoon echt een jeterlist. Die met die of zij erop staat. Ik ja? uh, zou me verbazen als ze er niet op staan. Uh, ik heb over heel veel dingen... Ja, weet ik wat van. <laughs> maar dit is toch net iets wat lastig. Tot zover uh, de vrouwen in uh, dit, uh, dit gebeuren. Maar, maar die, om het nog wel door te trekken. Die, de Amerikaanse sporters die daar... De, de topsporters die hebben toch zo'n ontzettende aantrekkingskracht op vrouwen, op geld, op marketing. Ja, ja, niet, is, niet, al, niet alleen ik, de topsporters. Ik denk dat het voornamelijk het geld is uh -huh. wat een aantrekkingskrachtig is. Ik heb een leuk feestje meegemaakt een keer in de colony in Hollywood. Dat was een feestje van de NFL Players Association. En de rookies werden daar, de hoogste rookies werden bijeengeroepen. En er was een leuk feestje voor ze geregeld in een mooie club in Hollywood. Maar even de, de rookies heb je het over. En NFL? Eerstejaarsspelers eerste eerste van, van het, het NFL. In een Amer Amerikaanse sport noemen ze rookies. Rookies die mogen de ballen. Donuts halen in de ochtend en allerlei alle vervelende klusjes doen voor de veteranen. Maar ja, de rookies krijgen natuurlijk ook leuke dingen. En dat was dit feestje. En ik stond aan de red carpet mensen te interviewen. En waar aan de linkerkant de spelers naar binnen werden gevoerd. Waar aan de rechterkant kwam de ene na de andere mooie langbenige dame. In een nog korter dan kort rokje binnen gestompeld. Allemaal op zoek naar de next great thing. En elke speler loopt met twee vrouwen naar buiten. Ja. Ik kan het niet echt liefde op het eerste gezicht noemen, ja, toch? Wat, ja, wat wij in Nederland hebben met uh, Jolante Cabau van Kasbergen en uh, Wesnie Snijder, dat is in Amerika zo groot uh, de mix tussen sport en entertainment. Uh, dat is echt bizar. Ja, maar dat, ja, inderdaad, dat, dat is buiten het veld. Maar ook in het veld, hè, wat dan over manier wat uh, Saman en Maarten net zeggen... over sportbeleving. Zij beleven sport op een hele andere manier in Nederland. Ik heb het al eens vaker gezegd. Wij denken dat we in Nederland wat een sportcultuur hebben. Mm -hmm. Maar als je wel eens in Amerika bent geweest en wel eens naar wedstrijden bent geweest... En je komt weer terug in Nederland, denk je, oh ja, zo, dat is echt sportcultuur. Ja, maar in Nederland zijn we toch, ik bedoel, wij zijn toch wel een aardig sportland. Want we zijn een klein land ja, maar dat en is we doen al, op heel veel dingen Dat, dat mee. is iets anders, hè, dat je een, heel goed bent in een sport. En dat je heel sportief bent met je land en dat je succes hebt. Of je hebt echt een sportcultuur. Maar er zijn hier toch in Nederland ook mensen die alles doen voor hun club. Die hele tattoos op hun rug zetten van alle clubemblemen en zo. Die echt leven voor het voetbal. Bijvoorbeeld in Nederland, de grote sport. Ik weet Zefie niet of zij leven voor het voetbal. Er zijn wel mensen die zich enorm associëren met een club. Of daar heel veel voor doen. Maar je ziet ook vaak dat dat mensen zijn die toch om, meer om randzaken echt naar het sport gaan. En dat het niet echt de pure sportbeleving is die in de hele maatschappij terug te vinden is. Waar jong en oud het over heeft. Waar een high school team een heel dorpje kan verbinden. Een high school team kan op vrijdagavond, brengt een heel dorpje samen. Een high school team is eigenlijk gewoon een middelbare school. Ja. Het is een middelbaar schoolteam. En het hele dorpje, Dus een dorpje van drie, vierduizend man, komt allemaal op die tribunes van dat team zitten. Zeker. In de zuidelijke Staten geldt voor heel veel mensen dat bijvoorbeeld Amerika voetbal, is God familie en voetbal. Dat zijn de drie dingen die belangrijk zijn in je leven. Mm. Dat is een heel andere beleving dan, dan hoe de, wij het kennen. Ik denk dat het verschil iets makkelijks leggen als je gewoon kijkt naar, als je naar heel Nederland hebt, dan zou echt ieder dorp zou er samenkomen rond een sport. Van welk niveau dan ook, begin tot de middelbare school tot dan prof. Dat is bij ons natuurlijk wat anders. We hebben natuurlijk in sommige steden. Bingo Vereniging. Uh, Wordt een, heeft een voetbalclub die functie omdat er uh, ja, jong en oud, uh, laag, hoog opgeleid uh, uh, bij elkaar komt? Maar... Dat is niet zoals dat in iedere plek in Nederland gebeurt. En in Amerika heeft iedere stad dat eigenlijk wel. Ja. We zijn uh, bezig met de Amerikaanse sportnacht hier op uh, Radio 1. We gaan alle sporten nog individueel langs. We zijn nu een beetje een korte inleiding aan het doen... van wat alle sporten gemeen hebben. Uh, we hebben het net over de sportcultuur gehad. Uh, maar Niel, misschien is het goed om uit te leggen... nog even, want dat geldt voor bijna alle sporten op het Amerikaanse niveau. Er is een vast patroon dat je als jonge speler... vanuit je middelbare school, zeg maar, je, je, je high school... tot aan het laatste niveau uh, doorgaat. Hoe, hoe, ligt, hoe, hoe nou ja, ligt het kijk, ja, kijk op, op high school... School, en daarvoor vind ik dat Amerikanen zich altijd zo kunnen excelleren in, in, in sporten... is dat ze meerdere sporten doen op high school. Een goede basketballer kan ook honkballen op high school... en merken voetbal spelen. Het wordt enorm gestimuleerd. Wat Maarten net zegt, en samen ook, over dat het hele dorp loopt uit om die sporten te kijken. Het wordt echt omarmd. En daarna worden de beste spelers van high school worden, zeg maar, aangetrokken door de colleges... En, dat zijn de uh, universiteiten. De universiteit. Die strijden ook echt om de talenten. Ja, uh, ja. ja, ze mogen officieel alleen scholarships geven. Nou, daar is uh, best wel commotie over geweest. Het is gewoon studiebeurzen. Eh? Studiebeurzen. Nou, de studies zijn heel duur in Amerika. Dat weet iedereen. Eh, dat kan oplopen tot 50, 60.000 dollar per jaar. Nou, als jij heel goed bent, dan krijg je die helemaal uh, vergoed. En als je echt heel erg goed bent, dan kan er nog wel eens, daarbij ook nog wel eens wat uh, geld bij komen. Mm -hmm. Nou, dat is dan het proces uh, dat de beste high school spelers naar de beste universities gaan... En dan daar weer van, de beste, gaan dan zeg maar naar de pro-league, zeg maar. En die stap, hoe gaat die? Nou, weer vier jaar spelen, nou meestal, tenzij je heel goed bent. En na vier jaar is er een, een draft en dan kunnen de clubs uh, kiezen uh, wie ze willen hebben. Ja, inderdaad. Maar heel veel van die spelers maken nooit die opleiding af die ze zo betaald hebben gekregen. Zeker in de NBA weet ik daarvan hm. dat ja, die done. spelers yeah. één jaar erin spelen. Dat is het minimum wat ze erin moeten spelen. Ja. En daarna denken ze, ik ga het voor het grote geld... ik kan hier niks verdienen in college. Ja. Ik ga het grote geld in de NBA verdienen. Het is altijd zo natuurlijk. Nee, want, natuurlijk, want dat is nu ook veranderd. Hè? Ja, ja. We, we hebben natuurlijk die one-and-done regel... hebben sinds een jaar of vier. Ik geloof dat Andrew Bynum is de allerlaatste high school-speler ja. geweest... Die die, die, die, die die stap niet heeft moeten maken via college. Nou, denk ik dat het uh, een gevoefje is van David Stern... te zorgen dat ze David zeker... David Stern is de grote baas van de NBA. Hè? Inderdaad, ja. David Stern is de, de commissioner... van de National Basketball Association. Die heeft dat grapje bedacht... In de de NFL is het zo dat je drie jaar verwijderd moet zijn van je high school diploma van je high school graduation en dan mag je over naar de pro's. Maar vind je dat een, een, een, een, slim, een slimme of een slechte zet van Stern geweest om dat te doen? Um, ik vind het lastig om te oordelen. Kijk, je kunt, die spelers moeilijk een, uh, je kunt die spelers moeilijk het verwijt maken. Het zijn vaak jongens die opgegroeid zijn in arme wijken. Je kunt ze moeilijk het verwijt maken dat ze uh, op, een, op het moment dat ze geld kunnen gaan verdienen, dat ze dat dan niet dan mogen, omdat ze dan toevallig nog twee jaar op uh, een universiteit moeten zitten. Mm -hmm. Nee, maar het hele, het hele systeem, als we het nog breder zullen trekken, is het natuurlijk waanzinnig dat er universiteiten tot honderden miljoenen aan tv-deals binnenkrijgen. Ja. En de personen die dat binnenhalen, 0 euro krijgen. 30 dollar per week. Ja, ja, ja, maar, dat, ja maar het, het, het, het is. Krankzinnig, Want zijn amateurs, mm -hmm. ze mogen officieel niet betaald krijgen. Dus dat hele systeem, ja, dat ligt nu gigantisch maar, onder. Maar, de... Is, de, is de studie niet altijd een. Een investering in je toekomst. Ja, maar, ja, maar, ik denk, maar niet als je, uh, niet je, als je dat heel de de veel moest studeren. Er Kijk, zijn er heel weinig die ook zijn uiteindelijk een diploma. In nee, Dat, big nou, dat, business dat verschilt he? in welke sport natuurlijk. Als ik, jou, dus als, andere... als ik jou brood aanbied voor 100 euro en ik geef het je gratis, heb ik je niet 100 euro gegeven. Ik heb je gewoon een brood aangegeven wat heel erg nee, overpriced je is. Gaat er, je gaat er wel een beetje makkelijk overheen dat die jongens wel heel veel leren in die colleges. Dus Zeker. Zijn, ze hebben, ze mm. krijgen daar vaak te maken met heel erg ervaren coaches mm. die ze heel veel kunnen leren in een paar jaar over basketbal... of over NFL of over American voetbal, maar ook gewoon over het leven. Wat de jongens hm. vaak toch echt nodig hebben. Ja, maar draai ik het alleen even om... De, daar laten we, de, we zijn alweer met discussies bezig die heel veel ja. mensen waarschijnlijk niet volgen. De laatste ja. stap die ik nog wilde maken is de draft. De slechtste teams, tussen aanhalingstekens, dit is een soort loting overheen... mogen als eerste spelers kiezen die dus nieuw de, de league in komen. Om het dat zo het niveau weer ja, te stabiliseren. Ja. Ja. En, uh, ja, de slechtste, ja. en uh, zo proberen ze het zo eerlijk mogelijk te houden. Ja. Dus een korte ja. En die draft die wordt ook altijd heel goed bekeken. En, uh, ja, NFL. Het varieert een beetje nou, in uh, welke sport. In, hier kan ze nog wat over de NFL wellicht wat zeggen... maar in het honkbal is het eigenlijk jarenlang vrij obscuur geweest, die draft. Omdat er worden een paar duizend spelers geloof ik, gedraft ieder jaar. Uh, dus ja, dan ga je... En plus, het duurt vrij lang om een honkballer te ontwikkelen. Dus je weet nooit precies de eerste uh, keuze, de pick in mm. de draft. Uh, gaat hij het goed doen? Ja, dat kan je niet altijd met zekerheid zeggen. Dus het kan best zijn dat de eerste keuze na zes jaar niks wordt... Bijvoorbeeld in de NFL, is, is, die gaan meteen spelen in principe als die uh, uh, gekozen wordt. Dus dat is een wat, uh, ja, wat beter inzichtelijk te maken voor een groot publiek dat het belangrijk is. Het laatste wil ik ook, ja inderdaad, de NFL draft die wordt jaarlijks bekeken... tegenwoordig door 50 miljoen mensen. <laughs> dat is al Amerika. Even America. ter illustratie, dat is meer mensen dan kijken naar de NBA... Uh, MLB en NHL playoffs. Nee, je zit hier als een echte ambassadeur van je sport. Ja, <lacht> absoluut. American voetbal is de grootste sport van Amerika. We gaan het er straks Zou uitgebreid over, over hebben. hebben. Over alle ja. sporten gaan we het hebben. Zometeen gaan we bellen met uh, Mart Smeets en uh, profvoetballer Ruud Boyman. Zij gaan vanavond, vannacht, namelijk kijken naar uh, de NBA Finals... tussen Miami Heat en de San Antonio Spurs. Dat zometeen. Maar eerst gaan we het hebben over honkbal. Want zeg je honkbal, dan zeg je in Nederland al vrij snel Robert Eenhorn. Hij was Nederlands succesvolste honkballer ooit... en heeft uh, iedere functie in het Nederlandse honkbal wel verkleed...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 Qua hondbal het bekendste, het is de bekendste organisatie voor iedereen in de wereld. Dus nee, dat was, dat was prachtig. Ja, en dan zijn er ook heel veel Nederlanders die wel bij een grote club terechtkomen... uiteindelijk niet spelen. Maar dat, ja, jij heb je op een of andere manier toch wel tussengevochten. Ja, dat is een lange weg. Hè. Als jongens een profcontact tekenen bij, bij clubs, dan, dan begint het avontuur pas. Uh, Amerikaanse profclubs die hebben vaak over de 200 profs... Uh,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 Uh, werd ik overgenomen door uh, de Angels, dat heette toen nog de Los Angeles Angels. Inb inmiddels heet dat de Anaheim uh, Angels of Los Angeles geloof ik zelfs, heel lang Juist. woord is het geworden. Uh, daar ben ik toen over gegaan, heb ik 98-0 bij de Mets gespeeld op triple A niveau, dus een dus niveau onder de Major League. En toen, uh, ja uiteindelijk, mijn carrière uh, is toen, uh, is toen uh, gestopt, uh, zelf voorgekozen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 We kijken uit naar het volgende grote toernooi. Dankjewel, Robert Eenhoorn. Where it began I can't begin to know But then I know it's growing strong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 Touching one, reaching out, touching me. Diamond op Radio 1, Sweet Caroline. Niet alleen omdat het een hele goede plaats is... maar ook omdat hij bij een van de grootste sportteams in Amerika... iedere wedstrijd gedraaid wordt bij de Boston Red Sox. Ja, klopt, ja dat klopt. Uh, Neil Diamond is, uh, is een cultheld in Boston. En uh, ook toen, uh, toen met de Boston bombings uh, uh, een paar maanden terug... dan was uh, ja, Neil Diamond was opeens weer in Fenway Park... Uh, het stadion van de Boston Red Sox. En, Om iedereen hard onder de ring yeah. te steken. Heel ja, opmerkelijk prachtig. voor een New Yorker. Ja, ja, zeker. Um, uh, we genoeg over uh, Neil Diamond. We gaan het hebben over de wedstrijd die uh, over een uh, half uurtje precies gaat beginnen. En uh, in uh, Nederland wordt hij van commentaar voorzien uh, van, um, door Mart Smeets. Nu aan de telefoon. Goedenacht, Mart. Goedendag. Ik heb overigens uh, twee weken geleden heb ik dit lied uh, staan meezingen in, uh, in Fenway Park in Boston. Ja? Dus niks leukers dan dat te doen. Ja. Het uh, is uh, de mooiste plek om dit nummer te horen? De ja, mooiste weet ik niet. Het is hmm. wel iets dat je met z'n veertigduizenden samen doet. Dan, dat hmm. is vrij, vrij bijzonder. Is dat. Want de, de, de tekst verschijnt op een groot scherm. En dan staat iedereen maar een beetje mee te brullen. En dat geeft wel een gevoel van wij zijn één. Ja. Er zit overigens dat mooie verhaal in dat op die, op die, op die uh, avond van de Boston en de aanslag... Dit lied dus in New York gespeeld werd als eerbetoon aan de mensen in Boston. En voordat bij de Yankees iets gedaan wordt van de Red Sox, nou moet er heel wat gebeuren. Maar het... nou ga ik zo diep in Amerika in dat je ja. denkt, die oude is gek. Nee, maar dat zegt wel heel veel over het uh, uh, respect onderling, terwijl de rivaliteit ook enorm aanwezig is. Ja. Wij zien hier op, uh, op onze schermen alvast uh, ja, de warming-up van de Miami Heat en de San Antonio Spurs. Ja. Wat kunnen wij verwacht, uh, vannacht gaan verwachten, uh, Mart? harde wedstrijd, denk ik. Uh, fysieke wedstrijd. Dat zit, dat, hoe, hoe langer de serie gaat, hoe harder dat gespeeld gaat worden. Uh, het stand is nu 1-1. Verrassenderwijs won uh, San Antonio de eerste wedstrijd. Met vier punten. Maar ja. de afdroogpartij van, de, van, af, van twee dagen geleden. Die staat nog wel, vind ik. Uh, ik, ik vind het wel een boeiende serie. Het is... Uh, het is ervaring tegen uh, klassen. Ja. Ja, ervaring aan welke kant en de klasse aan welke kant? Want de mensen die, uh, die luisteren kennen San, misschien de San, teams niet. San Antonio is ervaren. Niet alleen in jaren, maar vooral in, uh, in het spelen van belangrijke wedstrijden. En de, klasse schuilt, de grote klasse schuilt bij Miami. Ja, waar, waar, waar, waar geniet jij meer van? Eigenlijk van het eerste, van de ervaring. Ik vind het een mooi gezicht om... Uh, Tim Duncan en Tony Parker en Manu Ginobili. En dat zijn allemaal mensen van dik in de dertig. Om die zo goed te zien spelen tegen mensen die um, gemiddeld, gemiddeld zeg ik, um, een kleine tien jaar jonger zijn. En hoe groot is daarbij ook de rol van de coach van San Antonio Spurs? Om de vergelijking maar nou, te maken, hij is een soort... De, de, de, de, de, hetzelfde, ja. dus precies hetzelfde. Popovic is de coach van San Antonio en die heeft heel wat meer onder zijn riem dan, uh, dan Spoelstra van Miami. Want hmm. die is in zijn 15 jaar bezig volgens mij als, als hoofdcoach En daar doet zich dat ook gevoelen Dus ervaring tegen klasse dat, want, is, dat, is, dat is wel de kern, denk ik. Want Popovic is ongeveer de Sir Alex Ferguson van San Antonio Spurs... al sinds Mensenheugen is ongeveer daar de coach... en altijd bijna wel succesvol geweest. Ja, behalve het feit dat hij geen kon had. <laughs> ja. uh, vannacht wordt het een harde wedstrijd. Uh, wie heeft het hardere team? Dat zal gelijk zijn. Dat ze hebben allebei enforcers erin. En enforcers zijn mensen die het zeld inbrengt om uh, even iets uh, aan het karakter van de wedstrijd te doen. En dan, uh, dan kan het heel hard gaan. Dus dat, dat, dat, dat ontloopt elkaar niet zo. Nee, want het blijft onmerkelijk, wat je al eerder zei. Eerste wedstrijd, vier punten verschil voor de Spurs. En ja, de tweede wedstrijd, Miami donder eroverheen. Of er eroverheen. Ja. Hoe kan je dat verklaren? Dat dat in een serie binnen een wedstrijd zo snel kan veranderen? Aanpassing. Aanpassing van Miami geweest. Dus dat is, dat is de, de, de goede stap die zij gemaakt hebben. Zij hebben. Kijk, wedstrijd 1, bijna altijd in Amerikaanse sporten... of dat nou de uh, World Series zijn of de NBA Finals of de Stanley Cup. Wedstrijd 1 is de uitprobeerwedstrijd. En uh, dan kijken ze dus uh, hoe het gaat... Uh, hoe de andere reageert op, uh, op hun spel. En dan kunnen ze aanpassen in de tweede en uh, verdere wedstrijden. En dat is nu het uh, geval geweest... Dus uh, ze hebben nu gezien hoe het gespeeld wordt. En uh, ja, nu, de, daar spelen ze nu op door. Of de, of de kennis en de wetenschappen die ze hebben opgedaan in die eerste wedstrijd, daar spelen ze nu de, de, de rest op door. Nou, we horen op uh, de achtergrond op radio 1 een klein stukje van het geluid dat nu uit. Uh... Uh, het, nou, het stadion, het veld van San Antonio komt. Er wordt vooral veel geboet naar de Miami Heat uh, op dit moment. Uh, wie denk je dat er aan het langste eind gaat trekken in deze wedstrijd? Dat weet ik niet. Ik heb nog nooit van mijn leven heb ik iets aan uh, voorspellingen gedaan. <laughs> maar ik, het, het, het, het, het is wel zo'n serie dat je eigenlijk bijna niet aan een voorspelling durft te wagen. Want het, het ligt echt heel dicht bij elkaar. Zeker nu misschien weer het in San Antonio is. Nou, daar zeg je net al. <laughs> ga je dan nog extra genieten van zo'n wedstrijd? Want het is maar ik geniet van alles. Ik, ja. als, je mij, als je mij naar een jeugdwedstrijd uh, stuurt, dan geniet ik ook. Dus het maakt helemaal niks uit. Ik vind het, uh, ik vind het allemaal prima. Mogen we je dan uh, heel veel ah. plezier toewensen zometeen bij sport ik, ik ga zo direct zitten. Ik, uh, ik kijk nu ook naar de, naar de beelden en ik leg me uh, twee papiertjes voor me. En Kees van komt naast me zitten. Dus voor het eerst van ons beide leven dat we dat samen doen. Uh, en dan beginnen we. Nou. En dan, dan, dan, dan zien we wat er gebeurt. En om vijf over half zes is er een winnaar. Dankjewel. En heel Dat veel plezier. is heel simpel hoor. Ja, zo is het heel simpel, inderdaad. Dankjewel, Mart. Ja. Hoi, hoi. Mart Smeets uh, zometeen dus uh, op Sport 1. En het lijkt me goed om, uh, als je de wedstrijd wil zien, want waar we het over hebben kun je gewoon zien op Sport 1. En dan gewoon Radio 1 naar aan blijven luisteren voor wat duiding. Onder andere van Pieter Horsman. Ja, Klopt. durf jij wel een, een voorspelling te wagen wat Mart Smeets niet durfde? Uh, ik doe mijn best aan een voorspelling te wagen of die waar blijkt te zijn. Dat, nou, uh, dat is natuurlijk het Ik denk dat San Antonio vanavond gaat winnen. Waarom dan toch? Want je hoorde het Marts Meets net zeggen. De vorige wedstrijd kwamen ze dus niet eens in de buurt van Miami. Dat klopt. Maar zoals Marts Meets ook al zei, heeft uh, San Antonio een ontzettend goede coach in uh, Greg Popovich... Die ontzettend goed is in het aanpassen van uh, spelsystemen na een andere wedstrijd. Maar denk je dan in deze zin dat hij verrast was? Want de vorige keer, de vorige wedstrijd, was het juist het andere team... met de onervaren coach Eric Spoelstra, de coach van Miami... die zich heel erg slim had aangepast aan het team van uh, San Antonio. Dat klopt. Uh, Eric Spoelstra is ook absoluut niet te onderschatten als coach. Die is uh, ontzettend goed geworden in de laatste twee jaar in één keer. De vorige keer had hij heel veel kritiek te verduren. Maar uh, de vorige wedstrijd, was, San Antonio was in één keer heel erg uh, rusty, zoals ze dat noemen. Uh, in de Amerikaanse sporten. Uh, ze waren, ja, ze, ze leken moe. Ze leken niet van de grond af te komen, de spelers. Ze leken niet te springen. Uh, Tim Duncan leek in één keer 37, de leeftijd die hij ook is. Maar <laughs> hij, hij leek het ook die avond. En Tony Parker, die hij in de eerste wedstrijd door een geweldig schot wist te raken in de laatste secondes van de wedstrijd, die, uh, die bakte er ineens niks van. Mm. En ik denk dat vanavond uh, dat ze wel een, uh, een soort van revanche in, uh, in oog. Hey, Ma Mart had het over dat het een, een harde wedstrijd gaat worden. Ja. Zie je dat ook voor je? Dat zie ik absoluut voor hem. Maar dat is bijna altijd een NBA Finals. Maar voor de mensen die de basketbal niet zo vaak kijken. Een harde wedstrijd in voetbal denk je heel veel aan schoppen nare overtredingen. Wat is, een, rode wat is een harde wedstrijd voor, voor basketbalbegrippen? Uh, eigenlijk exact hetzelfde. Het is, uh, alleen worden er geen rode kaarten gegeven, maar flagrant fouls zoals dat heet. Uh, het, zijn vaak dan, uh, het zijn dingen die in het normale seizoen zeg maar, uh, voorbij komen. Zoals een speler redt naar de basket toe, wil de bal een lay-up geven, makkelijk erin leggen. Maar in, de, in het normale seizoen laten ze dat gaan. In de play-offs wordt hij naar beneden gehaald door de speler. Gewoon puur van, die krijg je niet gratis, die punten. Want uh, laten we het vooral ook even over het normale seizoen hebben. Ik vind het, toen ik het voor het eerst hoorde, vond ik het ongekend. En, en misschien dat jij het kan verklaren. 82 wedstrijden in het normale seizoen. En dan wordt er in het voetbal geklaagd over dat ze twee wedstrijden per week ja, moeten maar spelen. Ja, er zit hier iemand mij aan te kijken die in het honkbal zit. Daar zitten ze 168 wedstrijden. Ja, niet, niet overdrijven. 162 wedstrijden. Ja, het is gewoon uh, totaal anders... Uh, een heel zwaar seizoen natuurlijk. En, uh... en dan is het ook nog niet zo dat je van de Rode JC Limburg naar Groningen moet rijden. Maar dat je van de ene staat naar de andere moet vliegen. Ja, maar dan gaan we toch heel eventjes terug. Want ik vind het veel te interessant wat Pieter zit te vertellen over de NBA Finals. Is um, dat het al begint met high school. Met reizen met bussen. Daarna in university. Vliegen met uh, vliegtuigen. Dat je al, uh, het hele land over gaat. Het, het, uh, het komt er vanaf jongs af aan, wordt het er al in, uh, in, in, in gebracht, zeg maar. En nu we het hebben over de, de finals, San Antonio Spurs, Miami Heat. Is dat een finale waarvan je vooraf had kunnen zeggen... nou, dat zijn wel twee teams die er inderdaad horen te staan? Uh, het zijn, in, in dit seizoen zijn het absoluut twee teams die er horen te staan. Maar dat is, daar moet ik wel een kanttekening bij plaatsen. Mm. En dat zijn blessures. Uh, een aantal hele grote spelers, waaronder Russell Westbrook van uh, de Oklahoma City Thunder... Derek Rose van de Chicago Bulls, uh, die zijn geblesseerd geraakt. Of in de play-offs, of net daarvoor, of al een heel seizoen geleden, zoals Rose. En uh, die Kobe. spelers... Dankjewel, ik zit ik, hier een hele de, de bolde bijna bijna. fan? <laughs> Rajon Rondo. Rondo. En die, uh, die spelers zijn geblesseerd geraakt. En dat, dat is toch een klein smetje op deze playoffs. Maar van de, deze teams hebben het voordeel dat ze allebei compleet gezond zijn gebleven. En dan zijn dit absoluut de twee beste teams in de NBA op dit moment. Ja, en dat uh, ligt uh, aan de ene kant bij San Antonio vooral door de grote drie, zoals ze dat noemen. Tony Parker, Manu Ginobili en Tim Duncan. Ja. En, uh, en aan de andere kant ja. eigenlijk ook de grote drie. Wie zijn dat bij Nee, meen? geen grote drie. Absoluut niet. <laughs> Het is de grote één. Het is ja, LeBron. De grote één. En dan heel lang niks. En dan heel lang niks. En dan uh, komen Dwayne Wade en uh, Chris Bosch. En die kunnen toch ook wel basketballen? Die kunnen ontzettend goed basketballen. Die kunnen ook uh, beter basketballen waarschijnlijk dan bijvoorbeeld die nummer 3 van uh, San Antonio. Manu Ginobili. Die is eigenlijk dit jaar uh, misschien wel vervangen door ja. een uh, hele jonge speler genaamd Kawhi ja. Leonard. Dat denk ik ook zeker. Ik vind Kawhi Leonard echt een topper. Ja, dat is echt een heel defensief ingestelde speler. Harde werker. Harde werker. Heel jong nog. Mm -hmm. En die zal uh, vanavond ook LeBron James weer uh, proberen te verdedigen. Ja. Uh, uh, Zometeen dan gaan we het verder hebben over deze finale. Nog een uh, kleine 15, 17 minuten voordat hij begint. Maar eerst mogen we bellen met een uh, eredivisie speler. die een uh, buitengewone fascinatie heeft voor uh, de NBA. Ja, want uh, profvoetballer Ruud Boymans van de NSC. is een groot fan van de ploeg uit Miami. En zit al klaar voor het duel. Dat klopt toch, Ruud? Ja, klopt, klopt. Inderdaad, een mooi wedstrijdje geweest. Want wat is de aantrekkingskracht van speciaal Miami? Want jij bent echt een groot fan hè, van die club. Ja, klopt. Uh, nou, ik heb, ben, uh, vier jaar geleden ben ik basketbal gaan volgen. En uh, ja, dan, uh, je bent niet veel gewend. Nou, dan was hier uiteindelijk uh, meteen een mooie, een mooie ploeg. En helemaal uh, met LeBron James erbij. En met uh, die andere twee grootheden. Dus uh, ja, sindsdien heb ik het eigenlijk altijd gevolgd. Maar ik wil niet uh, heel erg uh, lullig doen, maar het, het is wel gelijk dat je met het beste team uh, tenminste Klopt. op papier gelijk mee instapt en dan kun je <laughs> gelijk winnen. Ja nee precies, dat, wat dat betreft, is een beetje schijnheilig misschien, maar uh, nee, ik vind het gewoon een mooi, uh, mooi team, mooi, hè, gewoon hele mooie spelers. En uh, ondanks ook dat ze uh, twee jaar geleden niet gewonnen hadden en uh, volg je wel, maak het eigenlijk gewoon des te mooiers ja ik kan mij voorst, uh, nog herinneren dat wij jou vorig jaar beelden toen zat jij in Ibiza en toen baalde je ervan dat je de wedstrijden niet kon kijken omdat je geen wifi had dat zit wel heel ja. diep bij je ja nee nou heel diep dat valt ook wel mee maar ik vond het wel vervelend want ik had het wel graag uh, graag kunnen zien en ik kom net uh, tussen van Vegas en uh, ja daar zit je dan op de goede tijden en dan is het wel echt top als je gewoon om uh, om zes uur s avonds om 18 uur s avonds gewoon een wedstrijdje kan kijken en dat is wel uh, dat is ook veel chiller, ja, dat klopt. Het, het, het, het is misschien iets geks, maar Gregory van der Wiel bijvoorbeeld... en Sim de Jong en Ola Toivonen ook collega-voetballers... zijn ook allemaal fan van de NBA en ook allemaal fan van Miami Heat. Heb je daar een verklaring voor? Ja, daar heb je nog eentje erbij. Nick Viergever ja. heeft uh, hetzelfde. Nee, uh, ja, ik weet het niet. Uh, ik denk dat het gewoon een aantrekkelijk team is voor mensen die... Uh, die niet helemaal hè, kijk ik, ik volg ook basketbal maar niet uh, denk ik zoals de mensen in Amerika. En uh, dan heb je toch uh, net zoals in het buitenland veel mensen voor Ajax zijn bijvoorbeeld, is het denk ik voor, voor, voor ons zeg maar dat heel veel uh, spelers of uh, mensen voor, uh, voor die hit zijn ja. ja en, en de sport, basketbal, wat maakt dat zo aantrekkelijk? Want je had ook Amerika voetbal kunnen gaan volgen of het honkbal. Ja, ik weet niet. Ik heb altijd uh, basketbal een mooi sport gevonden en uh, ja, er uh, zit veel sneller dan dynamiek en uh, ja, als je ziet uh, na, na een punt of na een blok hoe de, hoe de mensen losgaan, uh, dat vind ik wel echt uh, heel vet om te zien. Ja. Ja. En is het dan, uh, je zei net al LeBron James, uh, over het algemeen aangenomen, op dit moment de beste speler van de wereld. Is dat dan ook jouw favoriete speler van het team? Nou ja, ja, eigenlijk wel. Als je ook wel zag uh, die Broek uh, tegen de Spurs, hoe die, dan, uh, hoe die dan ook reageert, ja, daar, daar kan ik gewoon echt van genieten. Dat zie je niet zo. Uh, andere spelers... Want, uh, even voor de mensen, de mensen die dat niet uh, begrijpen, er ging één speler, in dit geval Thiago Splitter heet hij, die ging naar de basket, die wilde hem dunken. En opeens kwam daar een hand van LeBron James tussen, die sloeg zo de bal weg. En toen, hoe stond hij daar toen? Als een soort Eric Cantona stond hij daar, hè? Gewoon zo ja, stoer voor de tijd. hij, hij schakelde niet eens om, hij ging niet eens mee met de aanval en bleef gewoon staan om te genieten en, en het publiek gek te maken. Ja, dat, dat, dat vind ik echt mooi, ja. Wat is jouw gevoel bij deze serie, tegen de San Antonio Spurs? Uh, nou, ik denk uh, dat het weer moeilijk gaat worden, een stuk moeilijker dan, dan, dan, vol, dan volgend jaar. En, uh, nou goed, ik denk dat als we Bron gewoon een goed steun krijgt van, uh, van Dierbeet en Bosch en, uh, als Miller en uh, en ja, wil jij nog wat, uh, wat drie punten maken, dan, dan, ja, dan, dan moet je het gewoon goed komen denk ik, maar uh, ja, ik denk dat het, uh, dat het, dat het wel een, uh, een zware serie wordt, dat wel. Ja, want het zijn nu drie wedstrijden in San Antonio. En, uh, ja, het thuisvoordeel is weg. Benad. Ja, maar stel dat zij nou het thuisvoordeel uitbuiten, dan zit het er gewoon op voor jou, Miami. Dan is het inderdaad 4-1, ja klopt, dan is het klaar. Ja, dat klopt. Maar, maar, maar bij... daar ga je ga, ga niet vanuit, hoor. ga je niet vanuit. Nee. Nee, nee, die komt helemaal goed, ja. Die ik helemaal goed. Hoe, hoe bekijk jij die wedstrijden in Nederland? Is dat in je eentje? Of uh, moet ik dat zien met vrienden? Nee, ik heb uh, toen ik toen constant alleen gekeken, want ja, kijk, die rijden ook niet om drie uur s'nachts even uh, naar uh, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, vrienden, want die, die kijken, die wonen allemaal een stukje verder weg. Dus uh, nee, ik kijk het meest alleen en uh, meestal schakel ik altijd wat later in, want het begin dat, uh, ja, dat geloof ik allemaal wel, dat we schakel ik iets later in en dan... En dan uh, nou, de, de laatste twee klachten vind ik dan altijd mooi om te kijken. Daar zet ik gewoon mijn wekken voor. En dan, uh, ja, dan is het gewoon genieten. Ja. Weet je trainen er ook van, dat je om vijf uur s ochtends opstaat? <laughs> ik heb niet vakantie, ja, oh. ik heb niet vakantie. Ja, nee, voor mij wel. Voor mij mag je het ook in het reguliere seizoen doen. Het is een prachtig sport. Hé, <laughs> ja. ja. hey, maar uh, als voetballer uh, in de Eredivisie, uh, wat, wat vind jij van uh, de, de, de entertainment en het spektakel om een uh, wedstrijd in de NBA heen? Ja nee, daar er kan helemaal er kan heel veel van leren. Ook als je als je ziet hoe die finals geleefd worden in, in Vegas dan, in Amerika. Dan, dan ja, hoe het sport daar beleefd wordt, is zo anders. En uh, ja, goed, dan moet je wel zeggen, natuurlijk, dat uh, basketbal. natuurlijk heel anders is dan voetbal. Het gaat veel sneller en er wordt dus veel meer punten gescoord en veel meer entertainment. Maar ja, middel er verder wel uh, nog wat we kunnen opsteken, denk ik. Absoluut. Ja. Nou, ik zou zeggen, graag genieten van de wedstrijd straks. En uh, uh, ja, hopelijk voor jou wint Miami Heat. Zeker man, komt helemaal goed. Dankjewel, Ruud Boymans. Yo, ja, de naam is al een paar keer gevallen. Lebron, LeBron James, de allerbeste basketballer in de wereld op dit moment. Dat is ongeveer unaniem zo besloten. En wij hebben geprobeerd op, op een kleine Amerikaanse manier een soort oda aan de beste man te brengen. Voor de shoot. Parker, spread the need. Oh, wat een block from James. Trows it back at Spring, who is ready to dunk. Uh, you know, you would wish you could go out there and, you know, you're not the, you know, the key guy that, you know, everyone looks at, but, you know, that's what I'm in, and, uh, you know, I have to figure out uh, ways I can, uh, you know, be great, even with that going on. Very good defense. Wade from behind takes it away. Thomas, oh, James! Whoa! Lewis gets it to LeBron for three for the win. Yes! LeBron James at the buzzer! Stolen by LeBron James! And flushes it down! Back up to six is J.R. Smith with a costly turnover. Uh, this is a great opportunity for us. This is a great opportunity. We should see it. And shot by Young. Here's Cole for the alley-oop. LeBron James from Morris Cole, Miami, up by six. Along with Ray Allen. James over the leap and come up with a steal. The program going all the way. All the San Antonio for game 3. 1-1. Dat uh, waren zijn laatste woorden. Van de vorige wedstrijd, af to San Antonio. Want daar is hij nu, we zien hem op het scherm. Ja, op dit moment niet, er zitten we een andere speler. Maar hij zat net zijn, zijn ritueel te doen. LeBron James, de beste speler dus van de wereld. Heeft een vast ritueel volgens mij. Hè? Bij, zijn, bij, zijn, bij zijn training gaat hij allemaal hele rare trickshots gaat hij proberen. Ja, dat kan Pieter beter. Pieter is een grote fan van LeBron. Ik ben een grote fan van LeBron. Maar hoe kun je nog geen grote fan zijn van die man? Hij is uh, de beste atleet van de wereld misschien wel op dit moment. Ja, zijn ritueel inderdaad, hij, voordat hij uh, begint aan een wedstrijd. Dan doet hij wat dingetjes om het publiek wat op te zwepen, denk ik, om het zo maar te noemen. En dat heeft het publiek in Miami een beetje nodig, vaak. Um, <laughs> want het is saai publiek? Het is saai publiek, maar het publiek in Miami is heel erg opportunistisch. Ja. Het zijn allemaal uh, vrij rijke mensen die daar in het stadion ja, zijn. Wat bedoel ik? Jij zei zijn, ik dacht zij. Het is een beetje zoals Ruud-Boijmans net zei. Als je net bij de NBA begint, kan je net zo goed voor Miami zijn, want dat is het beste team op dit moment. Het is opportunistisch publiek, laten we het zo noemen. Ja. Alleen uh, zijn ritueel blijkt, bestaat er dan vaak uit door heel erg uh, ingewikkelde en. Uh, hoogstaande dunks uh, te doen die niemand anders kan dan hij. En hij doet ze dan even voor de wedstrijd om het publiek er een beetje mm. in te krijgen. Even over Lebron. Uh, er is wel eens gezegd dat hij als hij in de NFL zou spelen... of uh, de MLB, dat hij dan ook gewoon prof zou zijn. 100%. Uh, Lebron James, als, uh, als ik even daarop mag aanhaken, Neil, Die was in zijn sophomore jaar, dat is je tweede jaar in high school... was hij een all-state wide receiver in de staat Ohio. Om het eventjes uh, duidelijk te maken... Ohio is een van de grootste voetbalstaten van Amerika. En normaal is een all-state, dus het horen we het beste team... Ze hebben dan een selectie van 22 spelers. Maken ze de beste spelers van die staat van dat jaar. Hij, en daar zitten normaal eigenlijk alleen maar vierdejaars high school spelers tussen seniors. Dus hij kan eigenlijk iedere sport zou hij kunnen doen. Hij heeft volgens mij ook ooit gezegd... nou, als hij alles gewonnen heeft wat te winnen valt... dan wil hij het misschien nog wel een keer proberen in Hij is meer dan welkom, ben ik. Ongetwij <laughs> ongetwijfeld zal een NFL-team een kans uh, geven. Pieter hij is op dit moment nog gewoon aan het basketballen. En je ziet iedere keer als het nodig is, dan staat hij op. En dan, dan doet hij ongeveer alles. Ja, dat heeft wel een tijdje gekost overigens. Het is, uh, het is niet zo dat LeBron James zo geboren is. Hij heeft uh, De eerste jaren van zijn carrière stond hij niet bekend als de afmaker. Hij stond nee. meer bekend als de choker. Zoals ze, Le Choke noemde ze hem wel eens. Um, hij op het, in de laatste secondes van de wedstrijd, de laatste minuten van de wedstrijd... wist hij het niet te brengen. En op een gegeven moment is dat omgeschift. Vorig jaar is dat gebeurd. Er is iets in zijn hoofd. Omgeklikt lijkt het bijna. Hm. Waardoor hij ineens... Hij, hij, hij kan in één keer alles. Hij rent, hij rent met de bal naar de basket en hij legt hem er gewoon in. Want ja. dat kan maar is dat niet ook op? gewoon ervaring? Dat is denk ik ervaring. Dat en is ervaring. Is, uh, leeftijd, en ja. hij kan snelheid en hij kan dunken en hij kan scoren. Hij kan vanuit alle posities scoren. Ja, want dat is wel te hij, ja. hij heeft een paar weken geleden geroepen dat hij een, een, een, de eerste kan zijn die 90, 50, 40 gaat schieten. En Misschien kan je dat een beetje uitleggen, Pieter, wat daarmee bedoeld wordt. Nou, hij is niet de eerste die nee, 90, 50, nee, ja, dat 40 dat schiet. Ja, uh, 50-40 betekent dat is een, een soort van heilig getal binnen basketbal... Er zijn tot nu toe een handvol spelers die dat hebben gehaald over een seizoen lang. Dat betekent dat je 90% schiet over je vrije worpen. Dus 9 van de 10 vrije worpen schiet je erin. 50% uh, van al je schoten schiet je erin. En 40% van al je drietjes schiet je erin. En De ja. Bron James zou dat zomaar eens kunnen doen. Ja. Maar ik, mijn favoriete speler Kevin Durant heeft het dit jaar gedaan. Ja, daarom. Toen draait top. ze al hand niet om. Eh, we... Maar die <laughs> Laat... zien we vanavond helaas niet. Die zitten helaas niet terug. Die stond vorig jaar in de finale. Um, uh, we gaan dus straks kijken naar die wedstrijd. Miami hier tegen San Antonio Spurs. En als, ze in Miami, als het zo'n harde wedstrijd wordt, dan worden er wel eens spelers uitgestuurd van een paar flagrant files. En dan is er Miami één nummer dat ze altijd draaien als die speler dan zijn afloop heeft. Als een soort walk of shame. En dat is uh, Ray Charles. Hit the road jack. I guess if you said so, I'd have to pack my things and go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 En dan uh, loopt de speler zo af. Hit the road Jack. En dan uh, zien we pas de volgende wedstrijd terug. Zo net hadden we een uh, kleine compilatie gemaakt van uh, LeBron James en uh, wat hij allemaal kan. wilden we natuurlijk ook doen voor San Antonio Spurs. Dat is wel zo eerlijk. Maar we konden niet één speler eruit halen die zo fantastisch goed is. Dus hier een kleine ode aan dat hele fantastische team uit San Antonio. Parker on the drive. Nearly lost it. Still dribbling. Parker with two to shoot. Just gets it off time. And he banks it in. What a shot from Parker! Gets off his feet and puts San Antonio up four. I was going down and uh, I was just trying to stay composed and get a shot of him. Duncan's gonna shoot it. Steps back and puts it in as the buzzer sounds. They'll review it, but it appeared Duncan got it off in time. What you need? I can't, I can't, what you need. Seventh Miami turnover. Parker with a spin move. Oh, what a pretty play from Tony Parker. Instead, gets it to Allen. Shot blocked by Duncan. Right back to Allen. Parker to Duncan, and Duncan banks it in. Raymond Green on Ginobili. He recovers. Now fires to Parker. Follows with a three. That's Parker again leaning inside from about 14 in quarter. Leonard is in Parker. But here we go. Here's Ginobili for three. En uh, heel markant team, zo kun je het zeggen. Want de meeste spelers van San Antonio die zijn pas heel laat gedraft. Dus die hele grote hoop spelers die er binnenkomt... worden eigenlijk op het laatste moment worden de slechtste spelers verdeeld. En daar zaten uiteindelijk hele goede spelers tussen voor San Antonio. Dat doen ze toch heel erg knap. Ja, dat is Heel mooi. knap. Scouting ja. is enorm sterk ja. bij San Antonio. Ook veel buitenlandse spelers ja. die ze oppikken. Ja. Maar uh, daar zit er ook nog door die buitenlandse spelers een kleine Nederlandse tint aan. Hele kleine Nederlandse Heel Nederland. Ja, dat moeten we toch noemen. Tony Parker. En uh, Tony Parker heeft een soort uh, winkelhaak op zijn gezicht... Uh. Het is niet heel vrij, maar dat is wel een mooie anekdote. Die heeft hij opgelopen ooit in Nederland, in uh, het kleine plaatsje Aardenhout... waar de hond van de Nederlandse dokter Erik Jager hem aanviel. En, uh, maar hoe zo... komt Tony Parker in Nederland? Uh, zijn moeder is uh, Nederlands. Hij is opgegroeid in, uh, in Frankrijk, als ik het goed heb. En uh, zo kwam hij wel eens in Nederland. En uh, zo kwam hij ook in het plaatsje Aardenhout. Toen kwam hij ooit in aanraking met een hond. En zo is hij voor altijd uh, gekenmerkt door een uh, Nederlandse hond... Maar bovenal Pieter, een heerlijke speler om naar te kijken. Wat, wat, wat merkt hem? Tony Parker? Ja, Tony Parker is waarschijnlijk wel gewoon het beste voorbeeld van een quarterback... wat je dan in de NFL hebt, uh, in de NBA. Hij is, hij is iemand die heel goed een verdediging kan ontrafelen. Hij, kan heel goed, uh, hij dribbelt de bal op hij ziet meteen waar de, waar, de, waar de kansen liggen, waar de, uh, waar de ruimte ligt. En dan weet er ook optimaal van benutten maken op dat moment. Ja, en toch is het altijd dat hij een beetje ondergesneeuwd is... ten opzichte van andere spelers, volgens mij, in de league. Ja, en wat heel grappig is, dat dat dit jaar compleet is overgeslagen. Op dit moment, als je de Amerikaanse televisie aanzet... dat zijn alle grootheden, de Magic Johnsons, de Michael Jordans... hebben allemaal ultiem respect voor, voor Tony Parker. Alleen maar vanwege die gaven die hij heeft. Hij kan, echt, hij kan defense compleet ontrafelen. Hij kan, hij kan zo goed... En zo snel naar de basket gaan, dat kan bijna niemand anders in de en, de NBA. En op zich ook best wel, volgens mij, um, uh, nou, de, de, goed dat ze dat doen. Die Drag Popperfiets, de coach, die het al heel lang bij de San Antonio Spurs want die geeft hem ook de vrijheid om dat te doen. Normaal zegt een coach op belangrijke momenten, je moet deze en deze play maken. Dit moet je doen om te zorgen dat het scoort. En hij zegt, nee, Tony, zoek het maar uit en dan komt het goed. Nou, dan ken je Greg Popovich niet helemaal. Greg Popovich is een nogal een control freak. Maar hij, hij geeft Tony Parker toch heel veel vrijheid, ook. Hij is een secondant en die zegt als jij klaar bent dan neem je mijn positie over als coach. Ja, dat is waar. Hij, uh, in, de, in de laatste wedstrijd heb je een heel mooi geluidsfragment. Uh, dat staat op YouTube. Dan zie je Tony Parker loopt naar Greg Popovich toe. En die vraagt uh, van wat moet ik zeggen. Hij loopt terug naar, uh, naar de huddle, zoals dat heet. Waar onze de, de teamgenoten staan en begint dan uit te leggen wat er in de volgende play moet gaan gebeuren. We gaan het uh, straks zien. Spannend. Om uh, drie uur dan begint de wedstrijd. En uh, we gaan het zometeen volgen op Radio 1. Dat uh, kunnen we niet helemaal aan het begin van de wedstrijd doen... want we moeten het eerst uit voor het nieuws van de NOS. Maar blijf luisteren, want het wordt een fantastische nacht. WNL op Radio 1.